Peter Pan en de verdwaalde jongens. Wendy en haar broertjes vlogen een hele tijd achter Peter Pan aan. Ze zagen miljoenen sterren en miljoenen gouden zonnestralen die hen de weg wezen. En toen zagen ze ineens beneden zich nergens land liggen. Ze begonnen te dalen, maar het was net of ze door een onzichtbare hand werden tegengehouden. Peter Pan sloeg met zijn vuisten in de lucht. Ze willen niet dat we landen, zei hij. Wie zijn ze? vroeg Wendy. Eerst wilde Peter het haar niet vertellen. Hij keek naar Tingeling, die naast de kinderen vloog. Toen zei hij, ehm, de zeerovers, ze hebben Tingeling al gezien... En als we nog dichterbij komen, zullen ze vast met hun grote kanon op haar schieten. Dingeling moet zich in de hoge hoed van Jan verstoppen. Wendy pakte de hoed van Jan aan en de kleine vee sprong erin. Peter Pan vloog verder en de kinderen vlogen achter hem aan. Ze spraken niet met elkaar, omdat de zeerovers hen anders zouden kunnen horen. Plotseling klonk er een harde knal. De zeerovers hadden met hun kanon geschoten. De kinderen werden heen en weer geslingerd. Wendy deed haar ogen dicht en toen ze haar ogen weer open deed, zag ze dat haar broertjes en Peter Pan verdwenen waren. Dingeling sprong uit de hoed. Ze was eigenlijk een beetje jaloers op Wendy. Vooral omdat Peter Wendy zijn houten knoop had gegeven. De kleine vee begon plagerig heel snel van links naar rechts en dan weer op en neer te vliegen. En Wendy kon niet anders doen dan achter haar aan vliegen. Ze werd er moe van. Beneden in Nergensland stonden de zes verdwaalde jongens al op Peter Pan te wachten. Niet ver bij hen vandaan liepen de gevaarlijke zeerovers rond. Een paar van hen trokken een kar. Daarop liet hun baas, kapitein Haak, zich rondrijden. Hij werd zo genoemd omdat hij aan zijn rechterarm in plaats van een hand een haak had. De zeerovers werden achtervolgd door een groep indianen. Voorop liep de dappere indianenprinses Tijgerlelie. De indianen waren niet zo gesteld op de verdwaalde jongens, maar nog minder op de zeerovers. Alleen wisten de indianen niet dat ook zij werden achtervolgd door wilde beesten. Leeuwen ...en tijgers en beren die heel erg honger hadden. Opeens hoorden de verdwaalde jongens de zeerovers zingen... ...iedereen vlucht weg als een haas en gaat voor ons opzij. Wij zijn overal de baas, want zeerovers dat zijn wij. De jongens renden naar hun huis dat diep onder de grond lag. Kapitein Haak gaf zijn mannen het bevel de jongens te gaan zoeken. Alle zeerovers... Behalve Bootsman Smul liepen verder. We moeten Peter Pan te pakken krijgen, gromde kapitein Haak. Het is zijn schuld dat ik mijn rechterhand ben kwijtgeraakt toen hij die krokodil achter me aanstuurde. En sinds die tijd volgt de krokodil ons schip overal. Ik wilde dat ik hem eindelijk eens kon kwijtraken. Kapitein Haak ging op een grote paddenstoel zitten. Die krokodil zou me al lang hebben opgegeten als ik hem die wekker niet had laten opeten. Steeds als ik het getik van de klok hoor, weet ik dat de krokodil in de buurt is. En dan kan ik me op tijd verstoppen. Maar stel je voor dat de wekker op een dag kapot gaat, ging hij verder. Opeens sprong kapitein Hako vereind. Help, ik sta in brand, riep hij. Bootsman Smul, die paddenstoel is heet. Bootsman Smul probeerde de hoed van de paddenstoel op te tillen. De hoed liet los en toen zagen ze een schoorsteenpijp waar rook uitkwam. De zeerovers hadden het ondergrondse huis van de verdwaalde jongens ontdekt. Kapitein Haak en Bootsman Smul keken om zich heen. Ze zagen zeven bomen. En in elk van die bomen zat een gat dat net groot genoeg was om een jongen door te laten. Wij kunnen niet door het gat naar binnen, zei kapitein Haak. Maar ik heb een plan. Eerst gaan we terug naar het schip. En dan ga jij een grote koek bakken met een dikke laag gifgroene suiker erop. Die leggen we op het strand van de zeemeerminnen. De jongens gaan daar altijd naartoe om te zwemmen en om met de zeemeerminnen te spelen. Ze zullen de koek vinden en hem opeten. En dan zullen ze doodgaan want ze hebben geen moeder die hen heeft geleerd dat het gevaarlijk is een koek met gifgroene suiker te eten. Dat is het gemeenste, maar ook het beste plan dat ik ooit heb gehoord, zei Bootsmansmul. De twee zeerovers begonnen te dansen, maar opeens hoorden ze. Tik, tak, tik, tak. De krokodil, riep Kapitein Haak. De zeerovers holden weg. De verdwaalde jongens hoorden hen wegrennen en klommen naar buiten. Hoog boven zich zagen ze iets vliegen. Het was Wendy, maar de jongens dachten dat het een grote witte vogel was. Peter Pan zegt dat jullie de witte vogel moeten neerschieten, hoorde ze Tingeling roepen, die heel jaloers was op Wendy. Een van de jongens, die Toetertje heette, pakte zijn pijl en boog. Uit de weg, Tingeling, riep hij. Hij schoot de pijl af. Wendy werd geraakt en viel naar beneden. Ze kwam met een smak in het gras terecht. De jongens keken naar haar. Maar dat is geen vogel, zei Wankeltje, een van de andere jongens. Ik geloof dat het een dame is. Op dat ogenblik landde Peter Pan. Ik heb groot nieuws, jongens, zei hij. Ik heb een moeder meegebracht. Hebben jullie haar al gezien? De jongens zeiden niets, maar gingen een stapje opzij. Toen zag Peter Wendy liggen met een pijl in haar borst. Hij trok de pijl eruit en vroeg, Van wie is die pijl? Van mij, Peter, zei Toetertje. Hij viel op zijn knieën en riep, Ik verdien de zwaarste straf die er is. Maar net voordat Peter Pan met de pijl naar Toetertje wilde steken, hoorde ze Wendy mompelen, Arme Toetertje, Ze leeft, riep Peter. Hij knielde naast Wendy neer en zag dat ze de houten knoop aan het kettingje om haar hals droeg. Kijk, zei hij, deze knoop heeft haar gered en ik heb haar deze knoop gegeven. Maar Wendy was zo moe van de reis dat ze nog niet kon opstaan. Peter Pan en de verdwaalde jongens begonnen een huisje om haar heen te bouwen. Ze hakten bomen om en zaagden daar planken van. En van de takken vlochten ze een dak. Terwijl ze zo bezig waren, kwamen Jan en Michiel aan, En ze gingen ook meteen aan het werk. Toen het huisje klaar was, klopte Peter op de deur. De deur ging open en Wendy stapte naar buiten. Ze keek verbaasd om zich heen. De jongens gingen om haar heen staan en vroegen. Mevrouw Wendy, wilt u onze moeder zijn? Ik ben geen mevrouw. Maar een klein meisje, zei Wendy, maar ik zal mijn best doen. Daarna kropen de jongens en Jan en Michiel in het grote bed in het ondergrondse huis. Wendy stopte hen toe en vertelde hoe het verhaal van Assepoester afliep. Daarna ging ze in haar eigen huisje slapen. Peter Pan ging niet naar bed. Hij bleef de hele nacht voor het huisje van Wendy staan om haar tegen de zeerovers en de wilde beesten te beschermen. Wil je weten hoe het verder gaat met Peter Pan en de kinderen? Lees en luister verder op bladzijde 36.